Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Afluisterschandaal schandaal dijt uit. Betogers in Egypte eisen aftreden president Morsi en storing internetbankieren Rabobank. De Amerikaanse veiligheidsdienst NSA spioneert in Duitsland op nog veel grotere schaal dan eerder werd gedacht. Tijdschrift Der Spiegel heeft geheime documenten die afkomstig zijn van klokkenluider Edward Snowden ingezien. Iedere maand zouden de Amerikanen 500 miljoen telefoontjes, e-mails en sms'jes afluisteren en bekijken. Gisteren onthulde Der Spiegel al dat de NSA diplomaten van de EU in Washington, New York en Brussel heeft afgeluisterd. Onder andere de voorzitter van het Europees Parlement Schulz... en de Europese Commissie eisen opheldering. President Obama heeft in Zuid-Afrika een bezoek gebracht aan robben waar Nelson Mandela 18 jaar gevangen zat. Obama bekeek de dus cel van Mandela samen met zijn vrouw en dochters. De Amerikaanse president sprak gisteren in Johannesburg... met familieleden van Mandela, die in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Obama maakt een achtdaagse rondreis door Afrika.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 Aanhangers van de president benadrukken dat Morsi democratisch is gekozen... en gewoon zijn termijn moet uitzitten. Ook zij demonstreren. Het Egyptische leger houdt zich op de achtergrond... maar heeft al speelt op ingrijpen mochten de betogingen uit de hand lopen. Door een storing aan een brug bij de afsluitdijk... staan er lange files aan de Friese kant van de dijk. Door de warmte is de brug over de sluis uitgezet. Rijkswaterstaat wil het metaal koelen en daarvoor is een tankwagen onderweg.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 Een Nederlandse Irakees die eerder deze maand ernstig gewond raakte... toen hij na een voetbalwedstrijd door veiligheidstroepen... in de stad Kerbala in elkaar was geslagen, is vannacht overleden. Dat heeft zijn familie gemeld aan de NOS. De vluchteling Mohammed Abbas had de Nederlandse nationaliteit... maar hij was teruggegaan naar Irak om voetbaltrainer te worden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Irak gevraagd de zaak te onderzoeken. Marianne Vos heeft in de eerste etappe van de Ronde van Italië... direct de roze leidersstrui veroverd. In de rit werd Vos weliswaar tweede in de eindsprint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 De race stond in het teken van vier mysterieuze klapbanden. Een deel van de wedstrijd reden de wagens achter de safety car. Het weer geregeld zon, vooral in het westen. Het is 18 tot 22 graden. Morgen een afwisseling van wolken, zon. Ook enkele buien. De meeste zon in het zuidoosten. Het wordt 17 tot 22 graden. AMB Verkeersinformatie. En ik begin met goed nieuws van de Afstaatdijk. Want de A7 richting Friesland... daar hebben ze lange tijd stilgestaan... vanwege problemen met de brug in de Lorentzluizen. Het staat daar stil over vijf kilometer. Maar op een of andere manier is het toch gelukt... om de brug weer aan de praat te krijgen. Dus vooraan starten ze nu de motoren. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 3 kilometer... en de andere kant op bij Muiden-Oost 4. En er is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Knopendel en B staat 5 kilometer file. Er is maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Brabant naar Utrecht kan het beste omrijden via Gorkum.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 Met Jurgen van der Berg. En de tweede etappe in de Tour 2013. De meter is getrokken in Ajaccio op Corsica. Maar eerst nog even een lastig klimmetje. De Cotu Salario, Sebastian Timmerman, Gio Lippens. Ja, en de klim is begonnen hoor. En uh, we zien Juan Antonio Fletcher die meteen als eerste daar uh, probeert uh, weg te rijden uit dat peloton. Ik zag Wout Poels net ook vooraan zitten in het peloton. Net als Bouke Mollema aan de linkerkant van de weg rijdt die daar. En daar uh, worden nog de handjes op het stuur gehouden. Verclair mee met Sanchez, met Fletcher natuurlijk, uh, die probeert weg te rijden. Twee man aan de leiding in die beklimming. Sebastian, wie gaan eraf? We gaan er heel al af. gaat eraf. El Fares is er al afgegaan. Dat kwam door een lekker band. En het was eigenlijk waar. Een grote sprint. Een enorme, snelle sprint. Naar de voet van die laatste. klim toe. Smukulis wordt nu uh, gelost. Ik kijk naar voren. Daar zie ik uh, de twee koplopers. Ja, die hebben toch wel een paar seconden, hoor. Die hebben toch wel een seconde of... Uh, nou, 8 à 10. Zo'n beetje op dat peloton. Peloton dat wat uh, breder uit. Danst werkelijk waar naar boven. En dit, Gio, dit is bijten, hoor. Voor ze. Dit is bijten op dat stuk van... Ja, dit is zeker bijt. En ik riep dat het Fuclair was, maar het is Gauthier, ploeggenoot van hem. Net zo'n rare stijl als Fuclair. links en rechts gewoon over dat stuur heen hangen. Terwijl hij daar naar boven probeert te rijden. En nu zien we daar een materiaalprobleem aan de achterkant. Een van de renners die vooruit geduwd moet worden. Heb jij daar zicht op, Sebas? Ik denk dat het Pierre Rollon is. Die uh, zie ik nog niet rijden. Komt ook omdat wij nog even het uh, hoekje om moeten. Uh, figuurlijk dan weliswaar natuurlijk. En oh, wat is het stel hier? En hier staat ook heel veel publiek. En hier staat inderdaad Pierre. Ror. Nee, het is Vaieu. Het is uh, Veilleu, nummer 58, die eerder vandaag in de ontsnapping was. Dat is de man van Eurocard die met zijn handen de lucht in staat. Omdat hij een probleem heeft aan zijn uh, achterwiel. Veille is dus ook uh, gezien voor deze etappe. K3. Ook even. Van de vlucht is eerder vandaag, is eraf. En hier gaat ook Vasily Kirienka. Het zijn die bekend klinken, maar het zijn ook nog niet de allergrootste namen die eraf gaan. Ik zie daar eentje van Radio check. en dat is Laurent DJ die eraf moet. En Zo worden renners gelost, maar de grootste namen zitten toch nog steeds bij elkaar. Daar vooraan in dat peloton op de jacht naar die twee, jacht, die twee koplopers. Christopher Froome daar vooraan in de jacht. Cadel Evans in zijn wiel, Bouke Mollema weer in dat andere wiel. Ja, en dan Lijkt het wel gebeurd te zijn voor Fletcher en Gauthier. Hoewel Gauthier nog even aanzet in die typische stijl van hem. En Fletcher die moet het dan bekopen. We zien ook wat uh, we eraf gaan aan de achterkant van het peloton. Maar Gauthier, ja, hij is bezig aan een vergeefse poging. Fletcher inmiddels teruggepakt door het uh, peloton. Het peloton waar Bouken Mollema nog steeds goed zit. Maar gaat hij iets proberen. Dat zou natuurlijk mooi zijn in deze etappe. Hier ligt een kans. Fletcher zakt nu door het ijs. Hij zakt helemaal uh, af. Ik zie Mollema in het wiel. ...van Cadel Evans. Evans weer in het wiel van Christopher Froome. Zo rijden ze naar boven. We hebben nog één man aan de leiding. En dat is de Fransman Gautje. Dat is de koploper dus in deze etappe. Dat is de koploper dus in deze etappe. En wat kan een kilometer lang duren, zeg? Wat kan een kilometer lang duren? Het staat toch echt op mijn briefje? Eén kilometer klimmen. En we zijn toch al heel wat tijd bezig, Gio? Ja, en dan is het Christopher Froome geloof ik die daar gaat. Het is wat moeilijk te zien door het loven. Door de bomen die daar boven hangen. Hij heeft nog een kleine achterstand op uh, Gauthier. Maar ja hoor, het is Christopher Froome. Want die springt gewoon uit het wiel van zijn ploeggenoot die tempo maakt. En Cadel Evans kan niet volgen. Hij probeert het wel. Mollema kan niet volgen. En dan rijdt Froome in zijn eentje in de richting van Gauthier. Gauthier nog steeds op kop. Terwijl nu die helling wat afvlakt. Hij is alweer aan de afdaling begonnen. Dat gaat uh, snel. En het is Froome die meteen gewoon de aanval zoekt. Wat een verschil met de Tour van vorig jaar. Toen Sky alleen maar defensief reed. Omdat ze Wiggins wilde Beschermen, maar Froome heeft de explosiviteit die Bradley Wickets niet had. En hij is in de aanval gegaan. Hij heeft een gaatje geslagen. Dat hebben we eerder gezien dit jaar. Dat hebben we gezien in het criterium de Dauphiné. Zo probeerde hij daar zijn seconde te pakken. En Christopher Froome in de aanval. Maar Gauthier is de leider. Vroom, vroom. Achter Gauthier aan dus. We gaan even snel naar Aken, naar CHO met een tussenstand bij Ed van der Bent. Waar Jurgen defensief rijden er ook hier niet in zit. Want in die tweede ronde moet je door je moet door elke die snelheid om die tijd te halen die gesteld staat. En dat doet ook deze Steve Kerdado, Olympisch kampioen van Londen, met het paar waarmee hij toen in Londen won. Nino de Buisson rijdt hier een mooi foto'sparcours. Maar hij heeft die vier strafpunten uit de eerste ronde. En dat brengt hem dus op een totaal van vier strafpunten over die beide ronde. En Loetke Beerbaum die gaat vanwege een hele goede tijd in die tweede ronde. Gaat die op dit moment aan de leiding, maar we krijgen nu nog één starter met één strafpunt, een tijdfout uit de eerste ronde. En dan gaan we naar de acht met nul, waaronder de twee Nederlanders. Gaat Christopher Froome dus nu al een tikje uitdelen aan de concurrentie? Gio. Zo, het zou toch wat zijn, zeggen. Ik vind het wel lef hebben. Ik vind het wel mooi, want vorig jaar. Ja, toen waren we toch flink aan het klagen over het rijden van Sky. Eigenlijk als ploeg, gewoon als collectief ijzersterk rijden. En eigenlijk geen risico's nemen. Gewoon de rest eraf rijden op een rustige manier. Maar Froome, nou, het is een aanvaller. Vorig jaar wilde hij wel. U weet het nog wel, in die Pyreneeënrit. Toen hij eigenlijk veel beter was dan zijn kopman. En toen hij niet weg mocht. Christopher Froome, nu mag hij wel hoor. Wat nou is hij de kopman? Maar hij wordt teruggepakt. Hij wordt teruggepakt door een man van Saxo. Is dat Contador dat zelf? Het lijkt me wel, die komt dat door die daardichtheid. Evans daar in het uh, wiel. Dan kijk ik wat verder naar uh, achter en dan wacht ik natuurlijk ook om te zien of ik daar Bouke Mollema nog bij zie zitten. Want dat zou toch ook wel mooi zijn als Bouke Mollema daar nog uh, naartoe kan rijden. Dat doet hij voorlopig nog niet. We hebben nog één man aan de leiding. Cyril Gauthier. Gauthier dus uh, op kop. Die man uh, van uh, Europa. Kleine uh, renner in dat uh, groene shirt in de straten nu van uh, Ajacho. Laatste tien kilometer zijn uh, ingegaan. En hier is het heel, heel, heel, heel Erg druk. Zo druk als dat het nu is, hebben we het nog niet gezien deze dagen op Corsica langs de kant van de weg. Maar nu kijkt iedereen dus naar uh, Corsica, maar ook naar die aanval van Christopher Froon. Mooi dat ze het doen, dat ze zich gelijk laten zien in deze etappe. Wij zijn weer opgereden naar de achterkant van het uh, peloton waar Taramé eigenlijk het grootste slachtoffer is. Maar ja, dat valt dus nog mee qua grote namen en slachtoffers -Gio. Valt heel erg mee hoor. Ik zie wel uh, dat uh, Sagan uh, zojuist bijna ondersteboven wordt gelopen door een uh, volkomen idioot. Die denkt dat hij na de passage van Gauthier nog even kan oversteken. En die man die houdt net op tijd in. En op hetzelfde moment keek Sagan naar achter. Waar blijven de mannen achter ons? Want Sagan probeerde ook wat los te komen van dat peloton. Hij knelde bijna op die toeschouwer. Dat ging allemaal net goed. We hebben nog 8,2 kilometer te rijden. Het verschil met de gele trui 11.05 is de laatste keer dat ik de melding van maak tijdens deze etappe. We gaan de schade wel opnemen na afloop van de etappe. Maar wat doet het ertoe. Marcel Kittel is een gele trui in elk geval kwijt. En daarvoor ja, voortdurend uitloop pogingen van allerlei mannen. Ze proberen weg te komen, maar het peloton is nog groot hoor. Het peloton is uh, nog uh, zeker groot. Zeker nog wel een man of uh, ja. 70 man, zo'n beetje groot denk ik. Want we hebben niet zo heel veel renners zien lossen. Een paar plukjes. Wel ook Robert Geesink rijdt voor ons in een groepje van een man of 8, 9. Maar die zitten alweer bijna in de staat van het peloton. Zij gaan terugkeren. Duurt niet al te lang meer voordat dat gaat gebeuren. Voordat Geesink terugkeert in het grootste eerste deel van het peloton. Bart Voskamp. Christopher Kroom, hebben we even gezien. Was dat even om de concurrentie te testen ook misschien? Ja, lijkt me wel. Ik vond hem niet echt een... Uh, ja, goed, je kunt er uh, bovenop wel proberen. Maar je weet, als je beneden komt, het is 10 kilometer nog. En je zit je eentje of misschien met twee. Ja, hij zal de ruimte niet krijgen. Dus denk meer uh, verliest. Maar het geeft wel aan, uh, wat Guillaume ook zei, het is wel een ander type renner. Hij valt in ieder geval aan. Ja, nu is het nog op een klein moment uh, misschien doelloos. Maar ik denk wel dat we daarmee wat kunnen verwachten. Ja. Een hele andere stijl van rijden als Wiggins. We, we, we zagen, want hij werd inderdaad uiteindelijk uh, teruggehaald door... volgens mij was het Contador zelf inderdaad. Die zagen ook een beetje puffen zo, toen hij erbij was. Van, uh, nou, wat flik je me nu op deze tweede dag al? Daar nou, was, was, een, was, een, was een ploeggenootje van. Oh, okay. Maar wat je nu dus uh, inderdaad in deze finale krijgt... in een normale sprint uh, heb je nog ploeggenoten die het gaan aantrekken. Ja, nu is het totale chaos en zullen de, zullen de, zullen de durfels proberen toch toch weg te komen. En uh, ja, dan ben ik toch benieuwd of dat peloton wel echt samen gaat blijven. Want uh, we zien toch wat, uh, wat verschillen ontstaan. Ja. Uh, dit, is, dit is typisch iets dan voor, want we zagen Sagan ook al aan de voorkant. Natuurlijk van tevoren ook al ingevuld als dus een van de favorieten. Ja, de, inderdaad. Maar ik zie, uh, ja, er zullen de mannen van Cannondale toch, uh, toch samen moeten spannen. En ja, misschien, ik Boris van Hagen kan me voorstellen dat, uh, dat de mannen van Sky het ook nog bij elkaar gaan houden. Maar ja, dat zullen we de komende kilometers uh, gaan zien. Um, ja, goed. Um, het, het wordt spannend, uh, als, als altijd. Um, we gaan uh, maar snel weer terug naar, naar de koers, naar Frankrijk. Gio. Ja, zeker. Ik dacht dat je nog wat ging zeggen. Want dat doe je normaal altijd na de Tourflits. Maar goed, maakt niet uit. Uh, Fletcher in de aanval opnieuw. Hij springt uh, naar een groepje toe met Sylvain Chavanel. En dan hebben we zes man in de leiding. De Tour Radio meldt nu wie het zijn. Maar uh, ik kan het helaas uh, niet uh, verder horen. Maar we hebben zes man in de aanval met vlak daarachter dat complete peloton. Misschien, Sebas, heb jij gehoord wie er allemaal bij zit? Nee, volgens mij is alleen uh, een coureur. Maar het kan ik mis hebben, hoor, dat het de negende zouden zijn. Maar ik hoorde nog verder geen namen en nummers. Namen en nummers moeten we hebben in de finale, aan het begin van de finale. Nou ja, wat zeg ik begin van de finale? Daar zijn we natuurlijk al wel mee bezig van deze uh, zonnige etappe. etappe Finale nu langs de zee. Als we linksaf zouden slaan, zouden we binnen 10 seconden de zee inrijden. Maar dat doen we niet. Veel badgasten langs de kant van de weg. En die kijken naar dat peloton in de jacht op dat groepje dat daar een nou, schat in, een seconde of tien zo'n beetje vooruit strijdt. En nu moet Sagan aan de bak. En nu moeten zijn uh, collega's die er nog bij zijn, moeten aan uh, de buik. Want ze hebben uh, dus een uh, uh, voorsprong van zo'n 10 seconden. En nu hoor ik wat allemaal geratel op de tourradio, Maar dat stoort zo enorm. Nee, daar kan ik op dit moment even geen chocola van maken. Maar er is dus een kopgroepje met een seconde of tien voorsprong op het peloton. We hebben vijf van de zes koplopers hebben we inmiddels kunnen identificeren en ik denk dat ik de zesde ook ken, Maxime Monfort, die daar uh, volgens mij bij zit, bij die kopgroep. Ze melden net via de Tour radio dat het Jens Voigt was, maar ja, die man die rijdt uh, bijna met een rollator hier rond, zo oud is die, dus uh, die is makkelijk te herkennen, die grote Duitser. Die is het in elk geval niet, verder is uh, Irizar uh, erbij. De, dat is de man van uh, Radio Shack. Ja, Zart, toch niet uh, die Belgman voor. Vogelzang zit erbij namens uh, Astana. Izagire namens Euskartel. Mori van Lampre, Sylvain Chavanel van uh, Omega, Quickstep. En Fletcher, de man van Vakant Soley, DCM. En ja, dat zijn wel rappe mannen. Fletcher kan het, Chavanel kan het. Ja, Voegelsang natuurlijk ook een goede renner hoor. Ook een man wel voor het klassement. En daarachter wordt gereden door de ploeggenoten van Peter Sagan. Want die proberen het gaatje dicht te rijden om het uiteindelijk op een sprint te laten aankomen. Voorlopig zes man aan de leiding terwijl er een hond oversteekt. Ga aan de kant rod. hond, want het peloton komt eraan. En ook er een man. Het gaat net goed daar in het peloton. Hond verdwenen, peloton gewoon keur op de weg. En uh, razende vaart. Continu boven de 70 kilometer per uur in dat peloton. In de jacht is opgekomen. Uh, op dat kopgroepje. Laatste vier kilometer. Laatste vier kilometer inmiddels ook voor het peloton. En daarom voor Siegse rijden. Het is tien seconden. Een voorsprong voor het groepje met Chavanel en Fletcher. Jacob Oegelsang die daar hard op kop doorreed, mooie renner toch wel hoor. En dan uh, Savanel die het tempo weer uh, overneemt. Dat doet hij voor Itzagiri, de man van Euskaltel. En wat rijden ze daar hard daar achter? Daar proberen ze het gat uh, dicht te rijden. Zodat uh, Sagan zo meteen aan de sprint kan gaan beginnen. Maar uh, ja, ik zie Sagan eerlijk gezegd niet echt helemaal vooraan zitten in dat achtervolgende peloton. En het lijkt erop, gebast met nog 3,1 kilometer te gaan, dat het gat groter en groter wordt. Ja, die indruk had ik inderdaad ook. Terwijl het uh, twee ploeggenoten zijn van uh, Sagan, twee ploeggenoten uit die kennis. En de oploeg die daar aan de voorkant rijden van het peloton. En dat gebeurt dan allemaal op iets meer dan. Even kijken, dit is de drie hè? kilometer voor het einde. Ja, drie kilometer nog voor de finish. Het is nog steeds zo'n 11-12 seconden. Man, het gaatje voor minder 8 seconden. En in de vechten ja, dan kunnen ze die landtong zien waar wij op zitten. Waar je dus met de auto niet meer kan komen, maar nog wel op de fiets. Unieke kans voor Juan Antonio Fletcher. U weet het nog wel, de laatste keer dat hij in een kopgroep in de Tour zat. Dat was die etappe naar Saint-Floor, waar Johnny Hogeland niet aan herinnerd wil worden. Toen werd hij ook van de weg gereden. Maar hij heeft al zijn Tour-etappes gewonnen natuurlijk Juan Antonio Fletcher. We weten dat hij het kan. We weten dat hij het kan afmaken. Maar dan moeten ze wel die voorsprong houden. Nu in Nederland seconden, Secondje weer erbij. Dus het kan nog altijd voor Irizar, Voetbalzang, Itzakire, Mori, Chavanel en Fletja. En met zes man over een rotonde heen. Zo'n kleine groepje gaat net even wat makkelijker dan met zo'n heel dik peloton. En dus lopen ze wellicht weer eventjes ietsje uit. Want die lastige rotonde is inmiddels ook genomen door het peloton. Dat het volgende spandoek ziet. Twee kilometer nog voor het peloton in de jacht op de kopgroep. Aanhoort gaat tot kleine acht seconden en je ziet daar toch tempo gemaakt worden. Nu weer door een man van uh, Saxo. Ja, nou, dat zal toch niet waar zijn dat zij hun sprinter er nog bij hebben. Dat zou toch wel heel erg uh, bijzonder zijn als uh, Saxo uh, Benatti er gewoon nog bij zou hebben. Dat zou toch wat zijn, want dat zou de teken kunnen zijn waarom ze hard gaan rijden. Maar dan zakt de tempo in het peloton. Zeven seconden was het verschil en in één keer zakt de tempo weer. De kansen voor de kopgroep, Ja, ze zijn nog steeds weg. En het is uh, de man van Radio Shack. Hij probeert weg te rijden van Chavanel, die het gaatje raadt. Zes seconden, zes seconden meldt de toerradio nu het verschil. En daar zie ik ze rijden, inderdaad. Slingerend over de weg. Van links naar rechts. De kopgroep met wat gaatjes tussen de renners onderling. En dit zijn echt nog maar vijf seconden, zo'n beetje hoor. Misschien nog wel vier. Na het eerste deel van het peloton, die slang op weg naar de prooi.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 de tourradio zit ernaast. Jan Bakelands de Belg. Hij wint hier de etappe. De man met het nummer 42 komt hier als eerste over de streep. En dan is die sprint op een paar seconden van de winnaar van deze etappe. me wat een ontknoping zegt hier in Ayacho. Wat een mooie overwinning is dit van de Belg, Jan Bakenlands. Bart Voskamp, wat een sensatie. Ja, we hebben, ja wie, wie verwacht zoiets? Ik, bedoel, het, het, ik verwacht eigenlijk een sprint van de groep. Nou, ja, daar zat het dicht tegenaan. Dan rijdt er toch uh, niet in de klim. Maar uh, na de afdaling rijdt er tien man weg. Dat rijdt dan vol door. Nou, dan, dan, dan glipt hij Jan Bakelands ertussen uit. En dan wordt er getwijfeld. En op het laatst denk je toch, het wordt toch uh, bijna nog ingehaald. En dan, uh, ja, dan wint hij. dus. Ja, hoe spannend willen we het hebben vandaag? Ja, ongelooflijk. Uh, Bakelands, ja, werd even door iedereen een beetje over het hoofd gezien. Als we dit nou uh, elke dag hebben, gewoon iemand van de lage landen die wint... dan hebben we een mooie tour. Ja, daar zijn we. Dan zijn wij ook nog een keer aan de beurt. Hè? Dus, uh, ja. Dat, dat, ja, dit, dit, dit verwacht je niet. En, uh, dat, is, dat is het leuke van de Tour. En, uh, je dit, je bedenkt, kunt niet bedenken dat Jan Bakelands vandaag wint. Alleen vooruit net voor een peloton. Uh, ja, ik, vind echt, echt, ik heb echt genoten vandaag. En, uh, het klimmetje heeft inderdaad er wel voor gezorgd... dat er, dat er een heleboel mensen naar elkaar gingen kijken. Uh, Christophe Vroem die, die probeert wat, maar dat is meer om zichzelf te testen. Ja, een vluchtgroep, uh, tactiek van wie gaat, uh, gaat Bakelands pakken. Je zag mensen kijken, ja, rijdt het gat dicht, ben je ook geklopt. Rijd gaat niet dicht bij zeker geklopt. Dus uh, dat is het mooie van zo'n finale. Jan Bakelands wint de tweede etappe, Gio. De rest van de uitslag. Ja, zeker. Jan Bakelands wint uh, die etappe. Terwijl ik nu ineens weer de doorkomsttijden zie van uh, de drie kilometer transponders. Ja, ze zijn natuurlijk wijs geworden door die etappe van gisteren. Maar nu hebben we Miro. Bakelands op de eerste plek. Dan op één seconde dat achtervolgende peloton. Hoe is het mogelijk? Kwiatkowski op de tweede plek. Derde, Chimoulai. Dan Sagan als vierde. Edvard Boasson van Hagen als vijfde. Die hadden we hier ook verwacht. Simon als zesde, Cavazzi, Impi, Benati. Hij zat er gewoon bij hoor, Daniele Benati. Dat verklaart veel. En dan hebben we Lagoutin, de man van Vacan die dan uiteindelijk op de tiende plek eindigt. Kijk ik nog even naar de Nederlanders. zie ik Bram Tankink op de veertiende plek als beste Nederlander. Allemaal natuurlijk nog op één seconde. Dan zie ik ook Wout Poels daarbij staan. Poels is 23e geworden. En zo lopen we langzaam naar beneden. 35e, Christopher 39e Alberto Contador. Dat zijn natuurlijk de grote namen. Bouke Mollema op de 50e plek. En zo gaan we het hele spul af. En zien we dat iedereen zo'n beetje in dezelfde tijd is binnengekomen. Ja, die eerste groep is groot geweest. Robert Geesink ook daarbij. Dat is mooi. Mollema en Geesink in elk geval erbij. Poels erbij. Dan hebben we de klassementsmannen van de Nederlandse ploegen. In elk geval gewoon keurig binnengekregen op de plekken waar het moet. Maar de beste Nederlander dus op de 14e plek. Bram Tankeng. Steven Dalebout staat bij hem. Bram. Ja, het meeste gevaar zat nog na de finish, volgens mij. Ja, we moesten volle bak remmen. Dat is echt een smal stukje. Maar nee, we hebben onderweg ook wel gevaarlijke dingen neergemaakt, hoor. Je leed nog over wat chocomel heen. Had je dat wel door? Nee. In een van jouw ploegtasjes? Oh, jeetje. Ja, dat was een bende. Zeg, je bent de beste Nederlander vandaag. Terwijl ik toch dacht dat ik jou zag los op dat klimmetje. Dat laatste klimmetje van de derde categorie. Ja, je hebt heel hard. En toen... Goed, ja, ik werd er even afgeschoten, Maar je dacht... Ah, misschien Moet ik toch even proberen om erbij te blijven, dat kan ik in de finale nog doen. Toen ben ik eigenlijk weer terug, terug naartoe gereden. En eh... Uh... Ja, ik ben, ja... Je ja, bent ik... er even terug naartoe naar gereden, dat ja. denk ik wel alsof het makkelijk ging. <lacht> nou, nee, ja, ik dacht eigenlijk dat ik stuk zou bij de blinken, er nu niet, uh, niet man zou zijn. Wat zegt het over, over hoe jij, uh, hoe goed jij in je vel zit nu? Uh, ja, ik zit uh, ik wel heel makkelijk, ik zit wel goed, ja, goed in mijn vel, ja. Een beetje... Uh, een beetje ruimer dan anders, ik ben denk ik een kilo magerder dan, uh, dan vorig jaar. Oh. Is dat zorgwekkend? Of is dat juist goed? Nee, ik denk dat het goed is bij de rij, dus ik had de berg op, volgens mij. Maar, uh... ja. Eh. Uh... Ja, goed ja, verder kan ik niet zoveel over zeggen. En toen kwam je in de finale ook Boko naar voren rijden. en ze hebben ook rustig. Maar waarom weet je afspraken? Ik moest wel iemand, iemand zo kort mogelijk hebben. Ook voor de volgorde van de auto's morgen. Omdat er morgen heel veel smalle banen zijn. Ja, voor de duidelijkheid, de, de aankomst van vandaag ging ook om de gele trui. En om het, de plaatsing in het klassement. Ja, precies. ja ik dacht, misschien valt alles wel weer stil, wind tegen, joh, wie, wie weet. Maar, ja. maar Boko Mollema en Robert Gezing zaten ook in deze groep. Dus wat dat betreft uh, is jouw taak met succes uh, volbracht vandaag. Ja, volgens mij staat Robert er niet bij. Dat hij er niet bij? Nee maar, uh, uh, ook, ja, ik, ik... Hij zat er wel bij, hoor ik. Hij zat er wel bij? Ja. Oh, gelukkig. Nee, dan is het helemaal goed. Ja. Maar ik, want, ik, want op het moment dat ik gelost werd op het klimmetje... Dus ...zat hij ook al even gelost, dat ben ik voorbij geven. ik dacht, ik kan niet meer, uh, meer pikken. Dat is ook een, ook een, uh, ook een argument voor mij. Maar goed. Uh, ja, nou ja, goed uh, ik denk, de uh, loven zat erbij. en de spetten. Ik de ploeg, uh, de mannen die goed moesten zijn... ...dat die vandaag goed waren. En zeker, met Bouke gisteren naar die voorpartij Is dus toch altijd eventjes een beetje, uh, een beetje kijken hoe hij uh, er door komt. En hij uh, had er niet zo heel veel last van, zei hij. Dat is wel mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Bram Tankik. Bram Tankik, hij was de beste Nederlander vandaag... in gesprek met Steven Dalebout. Uh, ja, wat een spannende finish daar dus op Corsica. Ed van de Bent. Intussen bij jou. Uh, zijn die Nederlanders al aan de beurt geweest? Ja, was waanzinne veel spanning. En het is hier toch ook de elementen. Het zijn ideale weersomstandigheden, Maar dat betekent Jurgen dat de paarden soms... omdat die hindernissen op allerlei uh, afstanden staan... En, en in geknikte lijnen... dat de paarden soms tegen de zon in moeten springen. En dat gold ook bij hindernis 3 en bij de slotcombinatie. Maar bij hindernis drie daar maakten de beide Nederlanders een fout. En dat bleef wat betreft... Uh, Harry Smolders bij die ene fout, vier strafpunten. En voor wat betreft Mark Houtsager was er dus wat verstoring... met uh, zijn paard Stero Stamino En hij kwam uit op een totaal van twaalf strafpunten. Dat betekent dat zij dus niet naar de barrage gaan. Wie dat met nog twee starts te gaan, uh, voorlopig wel doen. Dat zijn de Zwitserse Jannika Spronger met Paloubet-Dallon. Dan de Brit Nick Skelton met Big Star. Dat, uh, waarmee hij met het Britse team, uh, met dat paard, ook uh, goud won op de Olympische Spelen. En deze 55-jarige Brit die heeft al drie keer eerder deze grote prijs gewonnen in zijn loopbaan. En verder nog Patrice Vaux met Orient Express. Nu nog in de ring Ben Meijer en Bisi Madden, ook al een oud winnaar. Dit is Radio 1. E. Het is bijna half zes, hier is het NOS Journaal, Geert Kluk. Een storing aan een brug bij de afsluitdijk... heeft vanmiddag geleid tot lange files aan de Friese kant van de dijk. Door de warmte was de brug over de Lorensluis uitgezet. Pogingen om het metaal te koelen haalden in eerste instantie niets uit. Rond vijf uur lukte het toch om de brug weer in beweging te krijgen. In de Duitse deelstaat Baden-Württemberg hebben zich meer dan 13.000 belastingontduikers gemeld. Ze gaven zichzelf aan nadat een aantal cd's met bankgegevens uit Zwitserland en Liechtenstein was opgedoken. Ook in andere Duitse deelstaten hebben belastingontduikers zich gemeld. De Amerikaanse president Obama heeft in Zuid-Afrika een bezoek gebracht aan robben Robbeneiland, waar Nelson Mandela 18 jaar gevangen zat. Obama bekeek de cel van Mandela samen met zijn vrouw en dochters. Dat waren de overige. Het weer met Gerrit Hiemstra. Het is nog steeds lekker weer, landinwaarts stapenwolken, maar vanavond verdwijnen die als de zon eh, langzaam maar zeker wat lager komt te staan. En vanavond wakkert ook de wind aan de kust aan naar windkracht 5... maar verder blijft het dus aangenaam. Vannacht drijven er vanuit het westen wat wolkenvelden binnen. In de kustprovincie zou het zelfs wat mistig kunnen worden. De temperatuur daalt naar zo'n 12 tot 14 graden. En morgen trekt een zwak front over. Dat betekent dat het westen en noorden veel bewolking zullen hebben. En daar kan ook wat lichte regen vallen, vooral het noorden... In het oosten en zuiden zijn zonnige perioden en daar blijft het ook droog. De temperatuur loopt morgen uiteen tot maximaal 17 graden. In het noordwesten tot 22 in het zuidoosten. De wind waait morgen uit west tot zuidwesten. Is matig windkracht 3 tot 4. Het gebied vrij krachtig windkracht 5. En dinsdag is het mooi weer. Droog, de zon schijnt dan. Het wordt 19 tot 25 graden. Woensdag is het dan weer bewolkt met enige tijd regen. Daarna keert het aangename zomer weer terug met geregeld zon en temperaturen boven 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis mooi Met veel vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en Beest, 7 kilometer. Er is maar één rijstrook open. Dus een ongeluk gebeurt daar. Verkeer vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt het beste om via Gorkum. Over de A15 en de A27. En u hoort het zojuist zo uitgebreid in het nieuws. Er waren problemen op de afsluitdijk vanmiddag richting Friesland. Nou Dat is inmiddels verholpen. Maar bij de Lorentsluizen rijdt het nog wel langzaam over 2 kilometer. De A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen, voor het knooppunt Raasdorp staat 3 kilometer. Ja, wie Jan Bakelands in zijn toerenploeg heeft staan voor de Toto's... Uh, die doet goede zaken vandaag. Want ik denk dat toch veel mensen dat niet hadden verwacht... Uh, en zeker de familie Bakelands niet... dat hij morgen gewoon in het geel gaat starten, Gio. Ja, ongelooflijk, hè? hij pakt hier de overwinning en pakt daarmee meteen ook de gele trui. Dat heeft alles natuurlijk te maken met die finish van gisteren... die totaal verder geneutraliseerd is, behalve natuurlijk de uitslag... de volgorde van de renners, maar geen tijdverschillen. Nou, had Bakelans daar waarschijnlijk in een normaal geval... ook uh, in dezelfde groep gezeten als Marcel Kittel. Dus zou die ook vandaag recht hebben gehad op die gele trui. Maar hij doet het gewoon eventjes, hoor. Jan Bakelands, de man uh, die we ja, met z'n allen toch wel over het hoofd zagen... want de Tour Radio, de organisatoren hier van de Tour... Met een motor gewoon achter die groep rijden. Ja, die melden gewoon dat het uh, een andere man is. Dat het Irizar is en niet Bakelands. Dus ga je daarop af. En uiteindelijk komt hij over de streep. Ja, dan zie je dat het uh, totaal iemand anders is. Dan de man die voortdurend wordt aangekondigd als uh, Irizar. Maar Jan Bakelands dus de Belg. Ze mogen erg blij zijn met zijn uh, overwinning in België. Want hij heeft het heel erg goed gedaan. Als je kijkt naar zijn resultaten. Ja, dit jaar alles een keer derde in het algemeen klassement. In de ronde van Luxemburg. Dus het is gewoon een goede renner. En uh, vorig jaar werd hij nog in de Tour Down Under. Het is echt wel een renner die wat kan hoor. Hij heeft uh, ook eens een keer de negende plek gehaald in het klassement. Het is vooral een klassementsrenner als je kijkt. Want hij is niet meer zo jong. 27 jaar oud is hij. En uh, nou, hij heeft hier in ieder geval zijn aller, aller, allergrootste succes gepakt. Hij gaat aan de leiding in het uh, algemeen uh, klassement. En uh, ja, wat dat betreft, uh, dat klassement, dat doet er nu even niet toe. Het belangrijkste is natuurlijk wel om te kijken wat er is gebeurd. Of er nog klassementsrenners op achterstand waren binnengekomen. Maar goed, daar zullen we nog even op moeten wachten. Maar voorlopig hebben we het algemeen klassement hier voor ons staan. En zien we Bakerlands op kop staan. Gevolgd door David Miller, Julien Simon derde, dan Impy vierde, Boasson vijfde, Gerens, die staat op de zesde plek. Kwiatkowski op de zevende plek, Lagotin achtste, negende, Riblon en tiende, Evans. En dan kijk ik waar ik Bram Tankings die zou toch eigenlijk in de buurt van die veertiende plek moeten staan, omdat hij die, die vandaag gewoon veroverde met zijn uitslag. Maar waarschijnlijk gaan ze dan gewoon de beide resultaten van vandaag en gisteren. En dan bedoel ik de echte uitslagen zonder tijden gaan ze tegenover elkaar zetten. En dat betekent dat we tanking pas verder op tegenkomen. En dat de beste Nederlander in het algemeen klassement... op één seconde van de leider van Bakeland, Wout Poels is. Jawel, Wout Poels, beste Nederlander in het algemeen klassement... op de 32e plaats dus. Bouke Mollema, hij zat in elk geval ook bij de goede groep. Zat even vooraan in het begin van de clip, Maar uiteindelijk ging hij niet mee toen er echt gedemareerd werd. Steven D'Alewoud, praat met hem. Ja, Naar nou, jouw valpartij van gisteren is de belangrijkste vraag misschien wel uh, hoe het met je gaat, fysiek gezien. Uh, nou, hoe beviel dat vandaag? Nou, wel goed eigenlijk. Alleen een beetje, ja, beetje rug Maar ik voelde me op eigenlijk uh, ja, prima. Nooit, uh, nooit problemen gehad. En gewoon uh, ja, lekker, lekker tempo werd gereden. Dus was was wel fijn. Ben je er ongerust over geweest, over die valpartij van gisteren? Over de gevolgen daarvan? Nee, niet echt. Ik voelde op zich meteen wel, uh, ja, natuurlijk wat kleine schaafhondjes en... Uh, en, en uh, ja, wat, wat pijn in mijn rug, maar het was niet echt, uh, echt bijzonder, dus uh, nee. Hoe gevaarlijk was dan die etappe van vandaag? Gevaarlijk? Ja, hoe gevaarlijk? Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Was, uh, ja, zo zo na een kilometer of 50 kregen we even een uh, hele smalle weg... En, en door een dorpje en zo, en, nou, eigenlijk toen die klimmetjes begonnen. En uh, ja, daar was het wel even stress. Maar toen, uh, ja, op een gegeven moment gingen uh, ging die mannen van Frances de Jeugd... gewoon een goed tempo rijden op die klim. Dus dat was eigenlijk wel fijn. Uh, daarna was het een stuk rustiger in het peloton. Ja. En je wilt natuurlijk geen tijd verliezen vandaag. Dat is ook, ook erg belangrijk. Uh, op die, uh, die klim zie ik je goed vooraan rijden. Hè? Die uh, laatste klim van de derde categorie. 10 kilometer voor de finish. Uh, kun je die finale vanaf dan beschrijven? Uh, nou ja, goed, er vielen twee mannen denk ik aan op die klim. Perum uh, ja, zat... onder andere? Ja, dat was bovenop pas. Porter ging op een gegeven moment tempo rijden... tegen die klim en Vroem viel aan. Maar ja, goed, ik voelde me eigenlijk daar prima nog, maar ik dacht, uh, het komt door en die man uh, gaat maar dicht rijden. Dus ik reed die afdaling eigenlijk wel op kop, maar nooit, uh, nooit echt volle bak. Weet je, uh, ja, je weet natuurlijk dat uh, die andere ploegen Vroem ook uh, nooit laten rijden. Er werd vooraf stress uh, verwacht op Corsica. Hoe vind je het er nu toe? Uh, het, jullie lijken aardig die tweede etappe door te komen. Ja, vandaag viel op zich mee. Er waren, waren goede wegen nog. En, uh, en gisteren ja, werd er op zich uh, rustig reden. De eerste dag. Alleen de laatste 30 kilometer was, was heel hectisch. Dus uh, ja, tot nu toe gaat het gewoon goed. En uh, morgen is wel, uh, ja, denk ik, de lastigste rit hier uh, van deze, deze drie ritten. En, uh, en heel veel draaiende keren. Dus dat is, denk ik, wel een ander verhaal. Dat was Bouke bij een gesprek met uh, Steven Dalebout. Radio voor de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 61 dit liedje van de tour van vandaag. Jacques Brel le Moribon. Gio, is maar zo al binnen? Ik heb hem nog niet gezien. Hij is nog niet binnen hier. De tijd tikt door, inmiddels 16 minuten en 54 seconden. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met het laatste klimmetje. Want waar het peloton daar een hoog tempo onderhield... zullen die achterblijvers, die laatste groep... noem het maar de bus van vandaag, die zal het relatief rustig aandoen. We hebben wel een grote groep binnengekregen op bouw. Dan wordt er gefloten, dat betekent waarschijnlijk dat de renners aankomen. 17 minuten minuten en tien zijn we inmiddels onderweg. Maar we hebben wel een grote groep binnengekregen. Met Dekenkop, met Boy van Poppel, met Tom Dumoulin. Met uh, kijken wie daar verder nog allemaal bij zit. We weten ook dat André Greipel zat daarbij. Die hebben dus een flinke achterstand ook opgelopen. Veel meer dan we verwacht hadden. En nu gaan we eens eventjes de weg afkijken. Want uh, de televisiebeelden zijn er niet meer. Hier komt dan een uh, heel grote uh, groep aan. Aangevoerd uh, onder andere door uh, Roy Keuvers. En daar zien we dus ook uh, Marcel Kittel uh, bij zitten. Daar zien we ook uh, Liebe Westra binnenkomen. Maar hey, kijk eens aan. Wie komt daar met bebloede lippen uh, door? Dat is uh, Boekmans. Die is misschien wel gevallen onderweg. We zien ook uh, een van de mannen van uh, Belkin daardoor komen. Tom Lezer natuurlijk. Uh, toch wel een rappe man. Maar niet echt een man voor dit werk. En een aantal knechten. Van Christopher Froome komen binnen. Dat zijn dan Stannard en Thomas. Nou, grote groep binnen. Ik denk dat we alles zo'n beetje hier over de streep hebben. En dat we in ieder geval de gele truitdrager binnen hebben. Op dus ruim 18 minuten van de winnaar van vandaag. De Belg, Jan Bakerlands. Wat een prachtige overwinning is dat. In die eerste groep, daar zagen we hem ook even van voren rijden. En dat is toch mooi als je ziet wat voor ellende die vorig jaar allemaal heeft meegemaakt. In de Tour de France meer dood dan levend naar een ziekenhuis vervoerd. Wout Poel, Steven Dalenbouw met hem. Ja, wat was er vandaag voor de dag? Uh, ja, het was toen nog een lastig rit. Dat ja, was op papier natuurlijk ook wel, maar ze reden flink door op die klim. En, uh, maar toen was sterk uitgedund uh, peloton. Ja, je zat er goed bij. Ging het, ging het makkelijk voor je gevoel? Ja, het ging al beter als gisteren gelukkig. Dus, uh, ik heb vaak in een zo'n grote ronde, had ik in de veld twee geleden ook, even een paar dagen heen komen. Maar op die laatste tijdelijk klim zat ik er ook nog uh, wel redelijk goed bij. Dus, uh, ja, want waar zat jij daar? Ja, ik denk op plek 20, 30 of zo, denk ik. Dus... Uh, Flesje had er zin in vandaag, hè? Ja, die is goed. Dus uh, dat is wel fijn als je uh, een goede ploeg om je heen hebt. En het is wel goed om te zien dat hij uh, ook goed rijdt. Ja, heb je nog iets met, uh, van Johnny meegekregen vandaag? Hoe, ja, hij viel natuurlijk gisteren, Johnny Hogeland. Huh? Hoe, hoe is dat uh, vandaag gegaan? Ja, ik weet niet. Hij zat nog redelijk lang op de klim erbij. Dus die zal ook nog wel last hebben van die val. Dus uh, even een beetje goed uh, proberen te herstellen. En dan uh, komt dat ook weer uh, in orde. Wat is jouw doel hier op Corsica? Uh, geen tijdverlies eigenlijk. En... Dat is het, hè? Ja, dat is het, ja. En uh, tot nu toe gaat het goed, gelukkig. En dat gaat morgen ook weer zo zijn? Ik hoop van wel. Dat is wel de bedoeling. Ja, maar dat gaat ook het doel morgen worden voor jou? Ja, dat wel. Ik, ik heb eigenlijk de etappe van morgen nog niet even goed bekeken. Dat uh, ja, ja. veel op en af weer. Ja, en draai ja. ik een keer, dus ja. We zien het wel. Ja. Hoe voel je je? Mm. Nou, je zegt er moet een beetje inkomen, maar geef ja. wat, meer, wat meer informatie nee. daarover. Nee, ja, ik voel me eigenlijk wel goed. En uh, gisteren had ik een beetje last van die hitte... Maar dan heb ik wel vaker dat, ik even een beetje, dat die benen een beetje warm moeten draaien. En, uh, nou ja, ik voel me wel goed. En dan, anders zit je ook niet in de eerste groep vandaag. toe. ik ik. Luc, heeft die Bakerlands al een uh, Twitter-account, weet je dat? <laughs> dat weet ik niet, daar ga ik zo even naar kijken. Maar ik heb wel iemand gevonden die Bakerlands uh, in zijn tour tourpool oh, gaat zitten. waar? Ja, ene uh, Guillaume Mebe, student journalistiek uit Brussel... twitterde vijf uur geleden dat Jan Bakelands deze etappe zou gaan winnen. Nou, ongelooflijk. Ja, die verdient een hoop geld deze, uh, deze dag. Ferclair deed een aanval op de stelste en op dat moment ontploft Twitter. Bij Ferclair is het namelijk zo, of je haat hem of je hebt echt een pleurischekel aan hem... Alice die zegt, fuckler, fuckler, fuckler, I don't care, beeldvervuiling is het. Michel Musquillo is juist positief, Zij twittert: ik hou van zijn uit-het-zadel-stijl. Precies zo ongemakkelijk ziet het eruit als ik probeer te klimmen. Gerrit Geuvers voelt erbij al hangen. Fuckler komt weer even de helft van Frankrijk uit te hangen met zijn openhangende mond. En Keylor, die vindt die gekke bekkenparade juist geweldig. Niemand trekt een gekker gezicht dan Fuckler. Ik kan er de hele dag wel naar kijken. En voor Charles E. Potts is het nu echt begonnen. Hij zegt, je weet pas dat de Tour officieel is wanneer Feclaire een showtje op gaat voeren. Ja, en dan even die locatie hè, waar er uh, wordt gefietst. Op Corsica dus, nog één dag te gaan. Corsica heet het inmiddels wel op Twitter. En ja, Corsica is prachtig. Als je toch naar buiten kijkt, het is onvoorstelbaar. Zelden zo'n mooi decor gezien. Echt zo'n azuurblauwe baai. Het ja, is echt fantastisch, dat uitzicht. Het ziet er prachtig uit. En als je dan onderweg de beelden ziet, prachtig mooi plaatje. Uh, we hebben besneeuwde bergtoppen gezien. Het is onvoorstelbaar. Majestueus decor op Corsica. Ja, Gio Corsica is heel erg mooi. Martin van Dijk is het met hem eens op Twitter. Mooi zou ik ook eens moeten doen fietsen op Corsica. Mooie wegen en fantastische natuur. Jan-Willem Boisavin die zegt: de westkust is mooi, maar het binnenland van Corsica is ook prachtig. Uitgelezen gebied voor fiets en wandelvakantie. Marta Snijder zegt: Al Tour de France kijken... denk ik, woon ik maar op Corsica. Mooi weer, mooi, gespierd, mooi gespierde bruine kuiten en mooie natuur. En Marjolein merkt op dat Corsica zo mooi is dat het eigenlijk zonde is om zo hard doorheen te fietsen. Ja, en zo'n eerste tourweekend, dat is een beetje wennen hè. Voor iedereen. En je merk je ook op Twitter. Wat zijn nou de hashtags die je moet gaan gebruiken? En moet je bij elke drempel meteen het stijgingspercentage twitteren. Wie retweet je? Wie ga je volgen? Nou, kleine tip: volg de vriendinnen van de Nederlandse renners. Die zijn namelijk druk aan het tweeten. Terwijl hun partners op de fiets zitten. En uh, Liewe Westra is het mannetje van Adrienne Snijder, zoals het zelf zegt. Zij tweet, heel veel succes voor iedereen van Vanij. En natuurlijk, mijn mannetje Liewe Westra. Zet hem op, mannen. En Nike Timmermans is de vriendin van Lars Boom. Die zat in de aanval. Uiteindelijk werd hij gelost. Zat hij in het laatste peloton en zij tweet kon ik nu maar iets in zijn oortje zeggen. Dat oh. zou ik ook zeggen. Ja, dat is mooi. Dankjewel, Luc. Yes. Uh, morgen is hij er weer in Radio Tour de France met de tweet du tour. Bart Voskamp is hier drie weken lang. Uh, we hebben al besloten dat we... Uh, sorry? Wat zei ik? Ja. Ik zei toch gewoon Bart Voskamp? Ja. Ik hoorde ineens een stem in mijn hoofd die uh, zegt van... Uh... <laughs> nou ja, ik uh, was het niet. Ik had eigenlijk besloten om na deze tour dan maar misschien naar Corsica te gaan. Het schijnt er heel leuk te zijn. horen we dat van Giro Lippens... Ja, het, klinkt, het klinkt allemaal heel goed als je die, die woorden hoort. Maar goed, we krijgen de beelden mee. Het ziet er allemaal leuk uit. En uh, ja, zonder renners zou het dan ook zo mooi zijn. Ja, vast wel. We maken er wat van. Um, even naar de uh, etappe van vandaag. Want, jij kan van tevoren allerlei scenario's bedenken. En daar hebben we er een paar van besproken. En dan wint zo'n Jan Bakelands... Nou, ik denk dat weinigen dat gespeeld hadden. Uh, kijk, we hebben natuurlijk uh, bedacht van... Uh, ja, gaat er een groep wegrijden, gaat hij wegblijven? Er was een mogelijkheid. Uh, Lars Boom heeft het geprobeerd, is niet gelukt. Heb je het klimmetje in de finale zitten. Ja. Gaat Gilbert daar demereren bijvoorbeeld? Nou, hij heeft het niet gedaan. Fletcher deed, ja, die verwacht je niet op een klimmetje dat hij daar demereert. Vervolgens rijdt Froome in een afdaling weg. Dat verwacht je eigenlijk ook niet. Dan rijdt de tien man weg. Ik zei nog tegen je, nou, die, die blijven weg. Die bleven bijna weg. Of tenminste één daarvan bleef weg. Die had het lef om door te demeren. Chavanel die twijfelde. Ja, en als hij dicht had gereden, had hij ook niet gewonnen. En uh, nu wint hij ook niet. Dus het is ook een beetje pokerspel. Ja, dus Bakerlands dan wint. Ja, dan moeten we allemaal heel snel kijken van hoe heeft hij dit jaar gereden. Nou, ik heb hem toevallig op het Belgisch kampioenschap zien rijden. Het was een heel zwaar parcours. En dan was hij. Uh, ja, goed, hij moest afstoppen voor de volder. Maar dan was hij denk ik na de volder zeker de beste. Dus hij was wel in vorm. Maar ja, hier hadden we hem uh, denk ik niet gespeeld. Ja. Opvallend dat Fletcher er ook weer bij zat. Ja, heel opvallend. Uh, gisteren was hij ruim in beeld en heeft hij dus heel duidelijk gezegd... op een gegeven moment van, nou, ik ga niet uh, met 150 kilometer te gaan... Uh, de, de, de muis zijn van het peloton en de hele tijd twee minuutjes ervoor. Dus die heeft iedereen gesommeerd van, we stoppen ermee. Ja, daarna schieten ze toch weer een gang. Vandaag doet hij in de finale gewoon... demereert hij op een plek waar je het van Fletcher niet verwacht op, op zo'n klim. Nou, dan trekt hij eigenlijk best hard door. Ja, hij valt dan wel stil. Dat maar die Gauthier gingen er vandoor, ja. Ja, ja, ja, die gingen samen er vandoor ja. en dan... Uh, ja, het is, het is echt een hele vreemde etappe, maar continu spannend. Echt tot op, nou ja, we hebben gekeken en uh, geluisterd tot op de laatste meter. Ja, zeker. Um, even nog dat aanvalletje van Froem. Uh, ik zei het al, was dat een beetje gewoon testen. Van nou, even kijken hoe de benen bij de anderen zijn. Uh, pff, ik denk dat het wel geregisseerd was. Sky was op een gegeven moment wel aan het rijden. Ik dacht op een gegeven moment van Hagen gaan ze, de, gaan ze straks een sprint aantrekken. Maar in de finale hebben ze dat ook niet meer echt gedaan. Dus dat was echt wel uh, voor Vroom. Alleen ja, moet je afvragen als je dan nog uh, na de afdaling nog 10 kilometer alleen moet doorfietsen. Of met z'n tweeën. Ja, die ruimte krijg je niet. Maar hij is blijkbaar heel goed in orde. Want anders dan, uh, dan ga je ook niet uh, op dat klimmetje nog even gas geven. Dus uh... Daar ja, verwachten we wel wat van. We, we hoorden net in het gesprekje met uh, Bouke maar even Steven Dalenbout die vraag ook stellen. Van, uh, van tevoren werd gezegd: hè, Corsica, nou ja, kleine wegen, uh, veel op en af, ve veel slechte wegen ook. Uh, hoop stress werd verwacht. Het viel ja, mee vandaag, leek me. Vandaag zag het er gewoon prima uit. Ik heb een heleboel grote, brede zwarte asfaltwegen gezien. Peloton, breed uitwaaierend. Uh, richting die finale reed vier, vijf treintjes naast elkaar. Dus uh, de ruimte zat er. En wij, tenminste, ja, goed, je weet niet allemaal wat er in de koers gebeurt. Dat hebben we niet kunnen zien. Maar uh, ik heb ook geen valpartijen, echt grote valpartijen gezien. Nee, er is één wit hondje dat echt van oh, geluk mag spreken. Ja. En een heel peloton aan renners. Want... Ja, dat hondje zeker, maar die renners ook. Want het hondje, ja, dat hondje steekt over en die twijfelt. ik ga toch weer terug. Dan wil er een man dat hondje vast. Maar die denkt, dat kan toch weer niet. Ja, dat, dat is echt bizar dat het toch goed gaat. Ja, we zullen het maar ophouden dat ze op Corsica niet gewend waren... om de Tour daar te gast te krijgen. Want het is ongelooflijk dat dit allemaal goed gegaan is. Het zal toch gebeuren, zeg, door zo'n raar uh, rothondje. Um, ja, nou goed, we, we blijven nog één dag op Corsica. Um, en uh, morgen is daar dus die etappe, de derde etappe. Um, Gio... Ja, dat, dat wordt ook weer een rietje. En een, een lastiger, denk ik, dan de lastigste van alle drie, misschien wel daar. Ja, lastig. Juist omdat morgen die wegen. Inderdaad, want dat hadden wij ook wel geconstateerd. Hè? We hoorden allerlei gruwelverhalen over de etappe van vandaag. En toen we er gisteren naar de finishplaats van vandaag gingen naar Ajaccio, Toen bleek het allemaal wel mee te vallen. Maar die etappe van morgen is toch een heel ander verhaal. Hoor. Er zitten sowieso wat klimmetjes weer in. Hè? Vierde categorie, derde, derde. Dan een klim van de tweede. Vlak voor de finish. Met toch nog wel een lekkere afdaling. Eh, kilometer. ...of 13 afdalen naar Calvi. En als je kijkt naar het parcours van die etappe... ...want de weg gaat langs de kust. Het is de enige kustweg hier aan de westkant van Corsica richting Calvi. Meer dan 500 bochten, dames en heren. Dus daar kunnen we nog wel wat verwachten. En dat is, wordt wel echt een lastig parcours. Daar hebben de renners ook op voorhand zijn ze daarvoor gewaarschuwd... ...door allerlei mensen die daar mee te maken hebben. Dus dat wordt echt wel een hele lastige etappe morgen nog verdere uh, dingen daar aan aan de beet ja, er zijn zeker nog uh, dingen te melden hier. We hebben dus die grote groep uh, binnengekregen. We weten trouwens ook hoe de truien verdeeld zijn. Want de mannen zijn zojuist allemaal het podium opgegaan. En dan gaan we kijken naar de truien. De gele trui dus voor de Jan Bakelands. Prachtig moment in zijn carrière. De groene trui keurig voor Marcel Kittel. Dat dan wel nog na die etappe van gisteren natuurlijk. Dan de witte trui. Uh, die is voor de Paul Kwiatkowski uit uh, de ploeg van, uh, van Mark Cavendish. Nou, en dan hebben we de wat ze hier in, uh, in het Engels noemen de Polkadot trui. Maar dat is natuurlijk de bolletjes trui. Die is voor Pierre Rollon. Maar dat wisten we al. Want die had de meeste punten gepakt. En de laatste klim kwam hij als uh, eerste boven. Oh, tenminste de laatste klim die nog echt meetelde voor dat uh, puntenklassement. Vandaar dat hij er naartoe ging. Maar goed. Uh, we hebben in ieder geval alles binnen. We hebben ook de gele trui van gisteren binnen. Marcel Kittel. Die kwam daar in het gezelschap van Koen de Kort. En die werd weer opgevangen door Steven Alebout. Wat was het mooiste moment van vandaag? Oh. Uh, de start. Ja, toen, uh, nou ja, het was wel mooi, uh, mooi inderdaad om met, uh, met Marcel uh, te rijden. En dan, uh, ja, in het begin dat we echt uh, aan, het, uh, aan het rijden waren als ploeg met, uh, met Marcel aan het wiel. Dat was, uh, dat was natuurlijk wel heel mooi. Het geeft wel een, een machtig gevoel, kan ik me zo voorstellen. Ja, ja absoluut. Dat was, uh, dat was zeker mooi om te doen. En, uh, ja, dat uh, smaakt ook naar meer. Maar uh, ja, uh, misschien uh, zal het uh, met een uh, andere kleurtrui moeten. Ja precies, misschien de groene wel, die hij nu heeft. Hij heeft nu de groene trui, ah, dat, is, dat is mooi. Uh, ja, dan uh, kunnen we daar in ieder geval nog uh, voorlopig even voor rijden. En uh, wie weet uh, kunnen we daar ook een doel van maken. Dat, uh, dat uh, moeten we natuurlijk nog even bekijken. We hadden het over dat machtige gevoel, maar ja, dat was dan... ...waarschijnlijk wel snel verdwenen toen die uh, twee klimmen eraan kwamen. Hè? Of die ene lange klim in het midden, die van de tweede categorie. Ja, nou, bij mij was, uh, was dat inderdaad al heel snel afgelopen. Uh, nu al uh, een paar dagen dat ik niet helemaal, niet helemaal lekker voel. Uh, wat koortschouden ook en zo. Dus uh, ja, vandaag was het bij mij uh, persoonlijk heel snel afgelopen. Dus ik uh, ben blij dat het vandaag erop zit. En hopelijk morgen weer wat beter. Ja, Dekenkop, daar hadden jullie misschien wel meer van gehoopt? Ja, ik heb uh, dus nog niks gehoord of gezien. En, uh, je zat niet bij de, bij de eerste peloton. Oké, okay, ja, goed, uh, dat is inderdaad, uh, daar hoop je dan inderdaad op wat meer. Uh, maar ja, goed, uh, normaal gesproken uh, hoor ik daar ook bij te zijn om hem uh, bij te staan. En, uh, ja, ik, uh, ik was ook gewoon helemaal niet uh, daartoe in staat. Ik ben al lang blij dat ik hem heb uitgereden bij zo'n spreken. Dus, uh, is het zo erg? Nou ja, als, uh, als ik uh, zeg maar, uh, zeg maar uh, tegelijk met Mark Kevin is los, dan uh, klopt er iets niet. Ja, nee, nou precies. Maar ik bedoel, voel je je ook zo slecht? Uh, nou ja, wel veel slechter dan zou moeten.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 Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Wetenschap dan maar. Ja, dankjewel. Koen de Kort was dat van Argos Simano. Het lijkt me dat hij maar een beetje uit de buurt moet blijven van zijn ploegenoten, Want voor je het weet heb je dadelijk een heel ziek En dat moeten we niet hebben. We hebben nog één uitslag te melden natuurlijk. Want wie heeft de grote prijs daarvan van Aken gewonnen? Het CHIO bij het springen Ed van der Bent. Ja, Jurgen, als ik even terug mag grijpen op Gio, die roept op om op vakantie te gaan naar Corsica. Wel, en ik roep op om echt naar het CAO EZ in je leven te gaan. Dat blijft iets bijzonders. En in de barrage was er 680.000 euro te verdelen onder de drie deelnemers van het de totaal 1 miljoen aan prijzengeld. En de hindernis 3, waar Mark Hout zagen en Harry Smolders in de tweede ronde tegen de zon in een fout opmaakten met hun paarden. Dat was de slothindernis in de barrage, want die barrage was opgebouwd uit hindernissen van de beide ondernemers lopen. Drie deelnemers erin. Als eerste Jannika Spronger, de Zwitserse. De jonge sprit, de Zwitserse met haar 10-jarige ruimte Paloubet dallon Ze maakte een springfout in een zeer snelle tijd. En toen was het Nick niks de ervaren Brit. Al drie keer eerder winnaar. En hij rijdt de Big Star, de Heels gefrokte hengst van Quick Star. En uh, was foutloos. 56 seconden, 41 honderdste. Liefst uh, drie seconden langzamer. En dan is het de beurt vervolgens dan aan uh, Patrice de met Orient Express. Orient Express uh, doet het uh, ja, bijna een boemer en zijn rit was dat zeker niet. Hij nam een fors tempo aan. Maar maakte een springfout. En dat betekent dat hij op de tweede plaats eindigt. En de Zwitsers op de derde plaats. Maar de overwinning is dus voor Nick Skelton, Eerder winnaar in 82, 88 en 89. En als ik het goed heb gezien. Dan is het sinds 1927 één keer eerder geweest. Dat iemand vier keer deze wedstrijd won. Dat was kapitein Piero Dinzeo uit Italië. Die deed dat tussen 1952 en 1965. Ed van der Bent was dat, vanuit Aken dus. Um, Bart Voskamp, morgen blijven we dus nog een dag op, uh, op Corsica... met een interessante rit ook weer. Naar Calvi gaat het dan. 500 bochten, hebben ze geteld. Ja, wie heeft ze geteld? Tio <laughs> heeft ze geteld. Ja, ja dat maar dat het goed is. Ja, maar het geeft in ieder geval dat het heel bochtig is. En dan zal het ook zeker heel bochtig zijn. We hebben een hele korte rit, 145 kilometer uit het vertrek en klim. Dus ja, wil je mee zijn, dan zul je op dat klimmetje gelijk, uh, gelijk mee moeten zijn. Ik zou zeggen, de benen losrijden op de roller en uh, gelijk het vertrek mee. Want daarna zal het niet meer stilvallen. Uh, het probleem is een beetje, als ik denk dat zo'n ploeg als Sky wel snel de controles willen houden. Om, uh, om geen risico's te nemen dat je, dat je vroem uh, vooraan houdt. Maar aan de andere kant hebben we dan ook. Overmorgen weer een ploegentijdrit. Dus ja, het is ook wel een kwestie van je benen een beetje sparen. om die ploegentijdrit natuurlijk ook toe te slaan. Dus uh, ja, het zal een nou. beetje aftasten zijn wat het wordt. Maar wil je mee zijn, dan denk ik dat je bij kilometer nul, als, als de vlag naar beneden gaat, dat je mee moet. Ja, dat, was, uh, dat is voor, uh, voor morgen. Dan praten we daar natuurlijk uitgebreid over door. Vandaag, dus de winnaar van de tweede etappe. ook op Corsica. finish het in. Jachtjo is de Belg Jan Bakenlands en die klinkt zo. Ja, yes, incredible. Uh, Wat een debut. Het uh, maakt niet uit of het sponsors of Belgische sponsors zijn. Ik denk dat dit voor iedereen super nice. zou zijn. Ik ben overwhelmed blij, overweldigd door and dingen be a Het night. een korte think Ik denk sleep dat ik tonight. veel <laughs> Ja, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen misschien. Ja, ik, nou ja, een paar glazen champagne na zo'n zware dag, dat doet wonderen misschien. En dan zal hij dus gelijk, gelijk ja. onder zeil zijn, denk ik. Ik heb een ja. heerlijke droom hebben dat hij zich hele truift en wakker wordt... dan mee met dat ding op zijn kussen. Dus. Zeker, want hij start morgen dus in het geel. Jan Bakerlands, uh, dat is de winnaar van vandaag. Um, hiermee sluiten we deze aflevering van Radio Tour de France af. Meer sport vanavond is natuurlijk om tien uur in de lijn. Dan wordt er ook uitgebreid nagesproken natuurlijk over deze etappe. En wij melden ons morgen weer vanaf twee uur met Dione de Graaf. Zometeen de VPRO en plots maar eerst het NOS Journaal. Van 6 uur met Gert Kluk. Ik wens u een prettige dag verder. Goedemiddag.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 Dit is Radio 1.